Drie uur. Het NOS-journaal. Lissalat Thomassen. Door het aangepaste regeerakkoord verandert de koopkracht... voor grote groepen mensen minder extreem dan door het oorspronkelijke regeerakkoord. Dat blijkt uit cijfers van het NIBUD. Dat de koopkrachtgevolgen van het regeerakkoord... voor zo'n 100 voorbeeldhuishoudens heeft berekend. De modale inkomens komen er door de aanpassingen wel iets slechter vanaf. Voor de lage en de hogere inkomens zijn de aanpassingen in het algemeen juist positief. Het Nibud heeft bij de doorrekening van de koopkrachtgevolgen van het regeerakkoord... geen aandacht besteed aan de ZZP'er, de zelfstandigen zonder personeel. Ondernemersorganisatie ZZP Nederland spreekt van een verge vergeten groep. Minister Opstelte ontkent dat de politie er in salaris op achteruit gaat... als de nationale politie wordt ingevoerd. Hij reageert op de bezwaren van de politiebonden die gisteren uit het overleg stapten. Dat de bonden het overleg opschorten noemt op Opstelte een volstrekte verrassing... De bonden vinden dat afspraken over de invoering van de nationale politie niet goed worden nagekomen. Volgens hen gaan agenten, ondanks beloftes, er toch in salaris en functie op achteruit. Opstelte ziet dat anders. Dat is dus niet juist. en uh, Dan wil ik graag horen van hun, maar dan ook in het overleg waar dat over gaat. Ik herken me hierin op geen enkele manier. De minister denkt dat hij snel weer met de bonden om tafel zit. De nationale politie moet op 1 januari van start gaan.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 Hij roept Hamas op te stoppen met het afvuren van raketten op Israël. En hij vraagt Israël te deescaleren. Volgens hem ziet het er niet goed uit. Men opereert in een zeer explosieve omgeving. Um, en uh, ja, uh, als eenmaal daar uh, vlammende pan uh, slaat... dan uh, kan het overslaan uh, ook naar andere delen van het gebied. Volgens Timmermans doet de internationale gemeenschap tot nu toe wat mogelijk is... de partijen oproepen te stoppen met het geweld. Het weer, veel bewolking. In het zuidoosten het soms zon. Het is 4 tot 8 graden. Morgenochtend wat zon. In de middag neemt de bewolking toe. Het blijft tot de avond droog. En Het wordt dan maximaal 7 graden in het oosten tot 10 graden aan zee. ANRB-verkeersinformatie. Op de A27 Breda richting Utrecht staat file door een kapotte vrachtwagen... tussen Oosterhout en Geertruidenberg 5 kilometer. Vrijdagmiddag file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... voor de afrit Den Dolder, 3 kilometer. En ook zo op de A50 osbeek knopend Valburg, 3 kilometer. Op de A58 van Breda naar Vlissingen, knopend Zoomland, 4 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.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 Welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Edelherten worden afgeschoten om te voorkomen dat ze een ecoduct oversteken en gewassen bij boeren opeten of vernielen. Noodzakelijk, zegt Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde in de provincie Gelderland. Onzins, zegt Nico Kofferman, senator bij de Partij van de Dieren. Ze gaan met elkaar in debat. Justus van ons zit klaar om zijn column te lezen. Gaat dit keer over het Belastingparadijs Nederland. U kunt daar allemaal op reageren door onze Twitter. Hashtag AfroVML. En u kunt ons ook bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Twee week over bezuinigingen in de zorg. Door de plannen van het nieuwe kabinet wordt het straks voor ouderen... bijna onmogelijk om aanspraak te maken op een plek in een verzorgingshuis. We gaan hierover praten met drie ouderen. Jaap Krombeen, Gerda Knokkel en Wilma Jeuken. Wat vinden jullie van dit nieuws? Erg, maar wij zitten er dus al in. Ja, we hebben daar, uh, elkaar gevonden eigenlijk, maar goed. Voor de mensen die nu in een verzorgingshuis terecht moeten zien te komen... is het natuurlijk wel een ramp. Oh, jullie hebben elkaar gevonden? Wat zeg ik Jullie hebben elkaar gevonden, zegt u. Ach, ja, dat was liefde op het eerste gezicht, mevrouwtje, van beide kanten. Kijk, als je 84 jaar oud bent en opnieuw zo verliefd kan worden... dan mag je je oude rimpelhandjes wel dichtklijven. Nou, dat klinkt heel romantisch. Romantisch? Het is ook lekker, hoor. Ja, zeker weten, ja. ja we doen het nog heel vaak. Ja. Ja. ja. Bent u tevreden over het verzorgingshuis? Nou, we gaan nog regelmatig van Bil en dat is dus uh, heel leuk dat ik u vertel. Ja, bent u tevreden over het tehuis? Eens in de week mogen we heel graag van te en Jaap. Nou, wat ik je beroemd, ik ja, dan noem ik hem ook wel. Ja, uh, Bent u tevreden over het verzorgingshuis? He? Bent u blij waar u nu woont? Blij? Ja, tevreden. Het is heel gehorig. He. Wat zeg jij? Dat het gehoorig is. Ja, als wij losgaan, dan kunnen het halve huis meegenieten. Ja. En ik vind het eten niet zo lekker. Het eten? Ja. Die groenten bijvoorbeeld, he, die zijn meestal veel te veel doorgekookt. He. Daar zit je eigenlijk ja. avond aan avond van die onduidelijke groentendrek naar binnen te slurpen. En de bedden worden niet altijd opgemaakt. Wat zeg jij, ja? Dat de bedden niet altijd worden opgemaakt. Nee, dat is waar. De ene keer wel en de andere keer niet. Klopt, want dan denk je, oh, het bed zal wel zijn opgemaakt. En dan kijk je en dan is het dus allemaal niet zo. Of andersom. Wat zeg jij, dan Ik zeg dat je denkt, oh, het bed zal wel zijn opgemaakt. Ja. En dan kijk je... Oh, even. En, ja. even, ja. ja. Genoeg. Ook aan tafel, mevrouw Wilma Jeuken. U wil eigenlijk zo snel mogelijk in een verzorgingshuis terecht zien te komen. U kan niet meer thuis wonen? Nee, dat klopt. Want ik kan dus zelf helemaal niks meer. Niet? Nee, ik zou niet eens meer zelfstandig met mijn handen bijvoorbeeld... een vaardoek kunnen opvouwen. Goed. Ja, en lopen bijvoorbeeld, dat gaat ook echt helemaal niet meer. Oh, maar u kwam hier net toch zelf binnengewandeld? Ja, maar ja, eigenlijk gaat dat niet meer. U, u schoof ook zonder al te veel moeite hier aan tafel aan. Ja, maar dat is dus in principe niet meer te doen vanwege mijn benen. Nou, dat is me niet echt opgevallen. Ja, want mijn benen... Die, die... En eerlijk gezegd ziet die er ook niet zo oud uit. Hè? Nee, mijn benen die zijn... Ja, ja zegt u het maar. Ja, mijn benen zijn kapot. Ja. Mag ik vragen hoe oud u bent? Ja, natuurlijk mag u dat vragen. Ik ben uh, 43. Ja, dus je bent nog heel jong. Ja, en ik voel me 83. Dus... Goed. Nou, Van... um, ik vind dit wel een schrijnend geval, hoor. Ja, hoor oh, nou, je dank, dat? Dank u wel, mevrouw, dat u mij gelooft. Weet je, wat ik nou ineens te dik denken. We ja. moeten afsluiten, helaas. We doen een woningruil. Wij weer terug naar de vrijheid en zij kan dan voor worden verzorgd. Ja, dan ben jij toch een held. Dat zou nou ongelooflijk wezen als dat door zou kunnen gaan, zeg. Dat is nog mooier dan chocola. Ja, we wisselen zo wel even is uit. Ja, en dan maak ik voor jou thuis een keer mijn eigen boerenkool. U hoort het, mensen, waar vrijdagmiddag live niet allemaal goed voor is. Dank voor uw komst. Sander Wallis de Vries, Maya Lijf, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. Justus, Justus, Justus, wat vind jij ervan? Ons Nederland stond deze week in de beklaagde bank. Wegens het verdienen aan belastingontduiking zou het echt waar zijn. Zou ons rechtschapen Nederland dat zo braaf nivelleert en altijd klaar staat om de armen te helpen er misschien een dubbele moraal op nahouden? De halve wereld roept inmiddels dat Nederland grof verdient... aan belastingontduiking door de allerrijkste. Dat kan toch bijna niet waar zijn? Maar het is wel waar. In de Nederlandse belastingwetgeving zit al heel lang een levensgroot gat. De deelnemingsvrijstelling. Die is vroeger ooit ingevoerd om te zorgen... dat de plantagehouders in onze koloniën de winst niet zoek zouden maken. Plantagehouders hoefden daarom over hun winst in Indonesië... maar 3% belasting te betalen. Want dan betalen ze tenminste. Van die oude deelnemingsvrijstelling die nog steeds in onze wet staat... maken de koloniale kruidnagelboer en de blanke koelie exploitant inmiddels geen gebruik meer. Maar wel miljardenbedrijven als Starbucks, Amazon en Google. Nederland is namelijk vergeten dat koloniale belastinggat uit de wet te halen. Inmiddels wordt wereldwijd gebruik gemaakt van die vergissing. Of nou ja, vergissing... Voor een gratis verdiende fooi van een paar miljoen... likt Nederland al tientallen jaren de reet van geweteloze multinationals... die het verdomme waar dan ook een redelijke belasting te betalen. Als u een fan bent van Starbucks de koffieketen... kunt u nu beter even stoppen met luisteren. Als u een fan van Nederland bent trouwens ook. Starbucks doet net alsof het een Nederlands bedrijf is. Onzin, maar onze belastingdienst vindt dat prima. Dus de eerste, eerste truc... Starbucks is belastingtechnisch een Nederlands bedrijf. En daarom is de rest van de wereld nu opeens buitenland. Komt de tweede truc. Het zogenaamd Nederlandse bedrijf Starbucks... hoeft over winst uit het buitenland maar een paar procent belasting te betalen... en laat het overgrote deel van de Starbucks-vestigingen 17.000... nou stom toevallig in het buitenland staan. Over hun winst betaalt Starbucks... daarom slechts het oude Nederlandse koloniale tarief van een paar procent... Sinds 1998 tikte Starbucks totaal slechts 12 miljoen aan belasting af... op een omzet van 37 miljard. En omdat de winstbelasting al aan Nederland betaald was... wel 12 miljoen, hoefde dat verder nergens ter wereld meer. Herhaling? Dankzij een ongeveer 100 jaar oud gat in de Nederlandse belastingwetgeving... betaalde Starbucks slechts 12 miljoen winstbelasting... op een wereldwijde omzet van 37 miljard dat is meer dan belastingontduiking. Dat is schaamteloze diefstal. Bij vol verstand mogelijk gemaakt door ons eigen beschaafde Nederland. En wij regelen dat trouwens niet alleen voor Starbucks... maar ook voor Google, Apple, Amazon... en voor het bekende beentje de Rolling Stones. Mick Jagger betaalt hier zijn minimale winstbelasting... en nergens anders, want dat hoeft dan niet. Het deugt van geen kanten dat Nederland aan zoiets meewerkt. Dat soort dingen moet je lekker aan Paraguay overlaten. Zeker als je ooit nog een grote bek wilt hebben... over al die luie belastingontduikers in Griekenland. Groot-Brittannië beschuldigt Nederland inmiddels openbaar... van immoreel gedrag op belastinggebied. En dat lijkt mij volkomen terecht. Voor een fooi van een paar miljoen... en een paar leuke porties voor fiscale experts... likt Nederland de reet van geweteloze multinationals... die doen alsof ze een alsof ze op een andere planeet leven... en de huidige aardbewoners helemaal niets verschuldigd zijn. Starbucks betaalde 12 miljoen winstbelasting... over een omzet van 37 miljard. Dankzij de Nederlandse deelnemingsvrijstelling... die ooit bedoeld was om de spijkerharde koloniale ondernemers... in ieder geval nog een beetje belasting te laten betalen... over hun buitenlandse winsten. De tijden veranderen, de mensen niet. Justus Van Oel... We zijn in afwachting van uh, senator Nico Kofferman van de Partij van de Dieren voor een debat over het afschieten van Edelhert. Hij is onderweg, maar tot die tijd gaan wij luisteren naar de muziek van de Fanjets.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 Until the stand, officer's mayhem Waving his arms, who's waving now? Reach out your hand, I pull you up a This is going faster, going faster, oh-oh I call out for you, from the danger zone This is going fast, going fast, and I call you, I call you, I call you. Verschaven, Michael Verschaven, Wolfgang van Wimers. Tezamen de Fan Jets. Eh, Johan, Johannes Zanger. Leider? Of, of, of praten jullie niet in die termen? Autoritaire leider, ja. Autoritaire leider van de Jazz. Jij bent uh, een heel ander onderwerp eigenlijk dan de muziek die jullie maken. Of althans, zit er natuurlijk link in. Want jij bent namelijk voor het Belgische tv-programma Canvas... ben jij naar Israël en de Palestijnse gebieden geweest dit ja. jaar. Nou, nu is daar weer ongelooflijk veel uh, op, een, op een negatieve manier ja. aan de gang. Letterlijk weer een oorlog. Uh, hoe, wat heb jij daar gedaan? Eigenlijk was het, was het een, uh, is het een atypisch programma. De meeste programma's hebben een heel politieke uh, kader, uh, invalshoek. Maar eigenlijk was het de bedoeling om eens een keer iets anders te maken. Iets dat ook grappig kan zijn. En uh, we zijn met vier muzikanten dan daar geweest. En uh, eigenlijk hadden we allerlei afspraken, zowel in Palestina als in Israël. In hippe Steden op het platteland. Met mensen die op een of andere manier met muziek bezig zijn. Je hebt muziek gemaakt, uh, met je hebt muziek gemaakt, daar. gejammed. Ook op, bijvoorbeeld op bezoek geweest bij een... een, een uh, uh, aan het meer van Tiberias, een rave scene, die daar drie dagen op de drugs zat. House uh, te muziek. Ja, ja, house muziek, uh, traditionele klassieke muziek, uh, van alles. Uh, en als je met die wat waren dat vooral jongeren dan ook waar je mee sprak? Um, ja, nee, eigenlijk, eigenlijk van alles. Uh, er was bijvoorbeeld iemand een, die, die Oets bouwt, dat zijn Arabische gitaren. Uh, een vioolspeler uit Tel Aviv die ook in de 40-50 is. Uh, of ook hip-hop kids die echt op straat uh, met de beatbox uh, ja, uh, positieve boodschappen proberen te rappen. Wat rapen. merk je dan van die, van die tegenstelling die nu weer heel erg zichtbaar is daar, tussen de Palestijnen en de Israël? Ja, je merkt dat. Die muur daartussen is een muur van een keiharde hoge muur van cultuur. En die kennen elkaar niet. Dus, ook niet als het om de muziekcultuur gaat, dan is er ook geen eindring. Um, nee, die hebben een andere muziekcultuur. Dat is ergens wel een Midden-Oosterse algemene muziekcultuur. Er zijn, er zijn veel popsterren die uit Egypte komen of uit Jordanië of, of, of zo van die figuren, die, die wel gedeeld worden, maar de, bijvoorbeeld in Israël vragen ze, vroegen ze ons af: is er wel muziek in Palestina? Dat wisten ze niet. Dat wist, maar die weten daar niks van, hè? Die weten dus niks, die, die, die, die, die kennen elkaar niet. Die dachten als wij over de muur gingen gaan, dat wij gingen doodgeschoten worden. Dat dachten die. En omgekeerd ook. Ja, dus die voor, muur houdt ja. niet alleen uh, fysiek mensen tegen, maar ook uitwisseling van, ja, van andere dingen, zoals inderdaad, absoluut, muziek en cultuur. Absoluut. Dat is echt een segregatie. Dus, ja, die kennen elkaar niet. En dus worden ze monsters voor elkaar nog meer. Heb, je, heb jij dingen die je daar meegemaakt uh, Gebruik je die op een of andere manier nu in je werk? Um, Ervaringen gebruik je sowieso heel onrechtstreeks altijd. Maar um, ik, ik heb vooral meer de nood om um, rechtstreeks er over, de, over, over, over gewone situaties te kunnen schrijven. In plaats van over fantastische Politieke, situaties uh, geopolitieke um, situaties. Ja, eigenlijk. Want hetgeen dat we daar gezien hebben, zijn, zijn gewone mensen. Dat is niet Abbas of weet ik van wat. We hebben die totaal... Ging het ging daar niet over. Hmm. We hebben thuis uh, falafel gegeten bij de Oetbouwer bijvoorbeeld... Um, ja, en, en zo merk je het conflict op een heel bazaal menselijke manier. Het is niet verwerkt in jullie nieuwste cd, bijvoorbeeld. Um, die was in opbouw, ja, inderdaad wel. Um, ik zal een keer over nadenken of, of, uh, okay. of, er, of er echt invloeden zijn. Oké, ja, volgende kun je vertellen of ja. het wel of niet zo was. We gaan namelijk zo direct nog twee keer naar jullie luisteren. Ja. Dank voor je verhaal tot zover. Johannes Verschaven. Ja. Dank Het voor debat, namelijk iedere week in vrijdagmiddag live en vandaag over het afschieten van edelhechten. Afgelopen week ontstond er een hoop commotie rond een ecoduct over de A28 in Gelderland gemaakt om bijzondere diersoorten zoals die edelhechten, maar ook een ree of een das veilig de oversteek te laten maken tussen natuurgebieden. Maar juist door dat ecoduct dreigt er een te grote hechtenpopulatie te ontstaan, waar volgens de provincie Gelderland door middel van afschot korte metten mee moet worden gemaakt. Jan-Jacob van Dijk is gedeputeerde uh, in de provincie Gelderland voor het CDA. Welkom Dank. en na Naast hem Nico Kofferman, senator voor de Partij voor de Dieren. Ook welkom. Uh, meneer van Dijk, bent u eigenlijk vaak in dat gebied rond dat ecoduk? Ik ben in de hele provincie Gelderland en vaak. ik ben dus ook <laughs> uh, regelmatig in dat gebied. Veel herten te zien? Daar uh, op de Veluwe zijn is het totaliteit zo'n 3500 herten. Dus ook daar in de buurt zijn het. Ook ja. zelf wel eens gejaagd? Nee. Niet Geen liefhebber ook? Nee. Meneer Kofferman? Overbodige vraag, maar... Ik heb nooit gejaagd en ik woon daar vlakbij. U komt er wel ook? Ik kom daar veel, van, ik woon daar vlakbij, ja. U gaat uh, samen in debat over de stelling die als volgt is geformuleerd. Het afschieten van herten op de Veluwe is onvermijdelijk. U krijgt op de begin een halve minuut om even uw standpunt neer te zetten... en daarna kunt u gerust debatteren. Meneer Van Dijk, u bent het eens met de stelling. Een halve minuut om uit te leggen waarom. Afschot van herten is onvermijdelijk, ook op de Veluwe. Iedere twee jaar verdubbelt het aantal herten als je geen wildbeheer gaat doen. Betekent dat wanneer er nu nog 3500 herten zijn... dat er over een jaar of vier om en bij de 10.000 zullen zijn. Dat leidt tot grote problemen. De Veluwe is niet alleen natuur... heeft ook nog eens een keertje sinds jaar en dag ook landbouw. Op het moment dat we niet overgaan tot wildbeheer... zal dat grote schade toebrengen... Aan de landbouw zullen alle landbouwgewassen daar afgegeten worden. Maar... Dat is de eerste halve minuut. Een halve minuut voor meneer Kofferman van de Partij voor de Dieren... om uit te leggen waarom je het er niet mee eens bent. Ik ben het er niet mee eens. Niet alleen uh, omdat je herten überhaupt niet zou moeten bejagen op de Veluwe... maar al helemaal niet in de buurt van een Ecoduct. Moet je je voorstellen dat je verbinding maakt... tussen een voedselarm gebied waar ze nu leven... en een voedselrijk gebied over de A28 heen. En dat je zegt, nou herten kom maar maar uh, als het er meer dan, meer dan een heel beperkt aantal zijn... dan gaan we jullie afschieten. Nou, dat lijkt natuurlijk helemaal nergens op... dat je van een, van een karig gebied naar een gedekte tafel de herten leidt... en vervolgens zegt, we gaan de herten afschieten. Ook een halve minuut. Even naar meneer van Dijk, want ter informatie... om hoeveel herten gaat het eigenlijk die afgeschoten, afgeschoten zouden moeten worden? Op dit moment zijn er 3500 herten op de totale Veluwe. Op de totale Veluwe hebben wij berekend dat er een, een, een, een, een habitat is van ongeveer 1900 herten... en ieder jaar moeten wij dus om en nabij de 1500 herten afschieten. afschieten. Dat is een beleid wat wij al jaren voeren en waar ook al alle organisaties die erbij betrokken zijn... het er ook mee maar, eens Maar zeg meneer Kofferman... het is wel gek om dan een brug te maken naar een, een welgedekt bord... en dan te zeggen tegen die herten... je mag er niet over, overheen. Jawel, wat dat betreft eh, heb ik mij ook een beetje geërgerd... aan de beeldvorming die vorige week wat op tafel is gelegd. Namelijk, wij zorgen ervoor dat er een ecoduct komt... en als dat ecoduct er een, eh, goed en, eh, op een bepaald moment goed en wel staat... en er komen herten overheen... dan zetten wij er een vuurpeloton neer... op het moment dat er wat herten te veel overheen zouden gaan. Dat beeld is... Tot totaal niet waar. Er is 1500 herten, hebben wij al sinds jaren dag gezegd, dat aantal zal dus op de totale Veluwe afgeschoten moeten worden. Niet dat... niets anders dan gebruikelijk, meneer Kofferman. Nou, dat is, dat is echt onzin. Uh, dat weet meneer Van Dijk ook. Nee, zijn want... partij, sorry, mag ik eventjes? Zijn partijgenoten in Nunspeet, die er bovenop wonen, die, vind, die zijn het ook niet met hem eens. Die vinden ook dat die herten bij het ecoduct niet afgeschoten zouden moeten worden. Meneer Van Dijk, die probeert nu het totale afschot op de Veluwe te, te projecteren op de situatie bij het ecoduct, dat is totale onzin. Bij het ecoduct is het zo dat je van een arm gebied... naar een rijk gebied gaat. En al die 3500 herten, als je het zo vraagt... willen ze naar het rijke gebied toe. En dan kan je ze dus allemaal afschieten. En meneer Van Dijk doet nou net alsof je met een paar herten afschieten, ja, dan gaat de rest wel niet over het ecoduct heen. U, u moet ze misschien wel allemaal afschieten... Nee. want ze willen allemaal die brug over. Nee, de Veluwe is een voedselarm gebied... Er is een beperkte zo groep die inderdaad naar dat voedselrijke maar gebied Maar waarom ze willen ze gaan. het er niet allemaal over dan? Nee, er gaat maar een beperkte groep gaat daar naartoe. En buiten dat... Maar dat weten ze is het, toch niet? Nee, maar buiten dat is het zo dat... Of, wij hebben dat al gezien. Er gaan herten naar de overkant toe. Dat doen ze gedurende de nacht. Daar gaan ze eten. Omdat er geen beschutting is, gaan ze weer terug. En dat is iets wat er iedere avond weer gebeurt. Dus het beeld wat wordt neergezet, namelijk dat zij daar dan wel zullen blijven... en uiteindelijk we ze in een bepaald gebied eh, naartoe lokken... en daar altijd zullen blijven, dat is dus niet dat waar... klopt niet, meneer kofferman. Ja, nou ja, zoals, meneer kofferman dat... zoals gezegd, uh, natuurmonumenten die daar zeer uh, uh, op de hoogte is uh, ter plekke... die, die zegt dat uh, de, de termen die meneer Van Dijk gebruikt bestuurlijke bravoer zijn. Die zegt, er wordt gewoon gezegd door, zet maar open die brug en ga maar schieten... Natuurmonumenten noemt het natuurlijke bravoer en dat is het ook. Het slaat helemaal nergens op. Het is niet zo dat daar een, een slagboom is met een wachter... die zegt tegen die herten... nou, het kwotum is vol, dus jullie moeten even stoppen verder. Die herten gaan gewoon s'nachts over de brug heen. En als je over de brug heen bent, dan word je aan de andere kant doodgeschoten... omdat de provincie niet wil dat daar in de, in de boerenlanden herten komen. Want dat heeft u de mensen beloofd, meneer Van Dijk, toch? A, hebben wij beloofd dat wij eh, ervoor zouden zorgen... dat er voldoende evenwicht zou zijn tussen de agrarie... Belangen, verkeersveiligheidsbelangen en ook de belangen van de herten. Dus dat is één. Twee, wij hebben steeds aangegeven dat we, wat ons betreft de ecoducten pas open zouden gaan nadat nou, er een afschotperiode is geweest... na 15 februari mag er sowieso niet meer geschoten worden. Dus het beeld wat door de heer Kofferman wordt neergezet... klopt ook totaal niet. Dus, en dus als, het... Die, als het een open gaat, dan zijn er al zo weinig herten... dat er geen probleem is? Dan is het totale afschot op de Veluwe is gehaald. Dus hoeven er geen herten meer na 15 februari geschoten te worden. Dus u, u wilde zeggen dat alle herten die na die periode oversteken... aan de andere kant niet geschoten gaan worden? Dat hebt u heel goed begrepen, want dat hebben wij ook steeds gezegd. Alleen u hebt daar maar niet heeft... naar willen luisteren. Dat Want wij, u... hebben dat, wij hebben steeds aangegeven dat pas na afloop uh, van de, de boeren... afschotperiode. dat er dan pas weer. Uh, of, of na afloop van de afschotperiode de ecoducten open zouden gaan... en daarna dus niet meer geschoten gaat worden. U, tenzij... u heeft de boeren iets heel anders beloofd. Nee, u nee. heeft de boeren beloofd dat er niet meer dan een zeer beperkt aantal herten... toegestaan zouden worden en de rest zou geschoten worden. Dat weet u donders goed. En u, u, u creëert hier een beeld wat gewoon niet conform de werkelijkheid is. Nou, ik vind het buitengewoon knap dat u probeert om de hele discussie... omtrent jacht, waar u een probleem mee heeft, om dat te projecteren... U zei, op dit... tenzij, wat bedoelt u met tenzij? Tenzij er weer in het nieuwe seizoen... In het nieuwe seizoen krijgt er, komt er ook weer nieuwe herten bij. En dan moeten we dan weer is terug naar de situatie van Precies. om bij de 1900 herten. Dat is een lijn die wij al jaren hebben... waar ook nooit een probleem over is ontstaan. En nu toevallig, verwart... omdat deze discussie naar voren komt bij een ecoduct... grijpt de Partij voor de Dieren- en de Faunabescherming. dit fenomeen... Nou oh ja, en de boeren die bang zijn dat hun gewassen nee, opgegeten worden. Nee, want ook daar hebben wij al lange tijd met hen gesprekken over gevoerd. Wij hebben ook met hen gesproken over wat kunnen wij gaan doen. En daar was dit een van de voorwaarden. De hertenstand moet weer terug... Naar maar de stand die we met elkaar hebben afgesproken... namelijk 1900 herten, is de totaliteit op de Veluwe. Nico wat vindt u dat er moet gebeuren eigenlijk? Want het ecoduct is er. En dat uh, gaat open. Dat ecoduct is er, maar het is niet open. En iedereen zegt op dit moment... je moet het nu niet open doen in deze situatie. Ook het CDA in Nunspeet, ook Natuur Wanneer documenten. wel dan? Op het, moment, op het moment dat je zegt, de herten zijn welkom aan de andere kant. Als je bijvoorbeeld in de hier de support rond de landbouwgebieden... een afrastering zet, zoals ook langs de spoor is Zodat gedaan. ze die gewassen niet op kunnen ja, eten. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, je, je kunt, kunt die herten alleen maar welkom heten... als ze daar geen schade op. hebben. Gewoon een, van van een hek erom hebben. en dan kun je ze lekker Zo, laten lopen. Nou, ik weet niet of u de Veluwe kent, maar de beetje. totale... Ja, een beetje. Maar het beeld wat heel veel mensen hebben... is dat het alleen maar natuur is daar. Nee, er is ook behoorlijk wat agrarische wereld... en er zijn veel uh, snelwegen en er zijn ook provinciale wegen. is niet wegen. te doen, zegt u, die hek. Afrasteren is niet te doen. Buiten dat, als je wilt gaan afrasteren... betekent het dat je afrastering tot aan drie meter hoogte moet gaan doen... omdat herten ook over een hek van twee meter dus, twintig kunnen springen. Het ecoduct dus het gaat open, niet. in ieder het geval. Het ecoduct gaat wat ons betreft open. Ik vind het trouwens verbazingwekkend dat de Partij voor de Dieren... die altijd een pleidooi heeft, ook voor de uh, um, nou ja, verbindingen... dat wij daar nou juist aan tegemoet willen komen. En, en dat, dat zij nou juist degene zijn die zeggen... Ik, ze moeten ik, ik niet ben gebruiken. heel erg benieuwd, ik vraag het altijd tot slot hier in het debat... maar in dit geval ben ik eigenlijk meer dan normaal benieuwd... Zeg ik, uh, meneer Van Dijk, vindt u dat er helemaal niets of ook wel iets in de argumenten van meneer Kofferman zit? Nou, ik moet u in dit geval teleurstellen. Ik vind dat er niets in niets. zit. Helemaal niets. Uh, en zeker ook niet op de manier waarop het gepresenteerd wordt. Nee. Meneer Kofferman, andersom? Meneer Van Dijk is door natuurmonumenten betiteld... als de man van de bestuurlijke bravoure. Hij staat helemaal alleen. Het CDA Nunspeet wil het niet. Natuurmonumenten wil het niet. De faunabescherming wil het niet. De Partij voor de Dieren wil het niet. Alleen meneer Van Dijk en het CDA willen het. Dus ik denk dat het niet gaat gebeuren. Meneer Van Dijk van de provincie Gelderland... en meneer Kofferman van de Partij voor de Dieren. Beide dank voor dank dit dank debat. En dan gaan wij luisteren naar het NOS Journaal. Wisselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. In het herziene regeerakkoord gaan vooral mensen met kinderen... er financieel op achteruit in de komende vier jaar. Blijkt uit cijfers van het Nibud dat de koopkrachtgevolgen... van het regeerakkoord voor zo'n 100 voorbeeldhuishoudens heeft berekend. Voor de lage en de hogere inkomens zijn de aanpassingen... in het akkoord over het algemeen juist positief. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... vindt de situatie rond de Gazastrook zeer zorgwekkend. Hij roept Hamas op te stoppen met het afvuren van raketten op Israël... en hij vraagt Israël te deescaleren. Volgens Timmermans opereren de partijen in een zeer explosieve omgeving... en als de vlam in de pan slaat, dan kan het overslaan... naar andere delen van het gebied. En het kabinet wil internationaal talent meer aan Nederland binden. Minister Bussemaker vraagt de SER te adviseren hoe dat het beste kan... In het hoger onderwijs studeren zo'n 87.000 buitenlanders. De meesten gaan na hun studie werken in het land van herkomst. Bussenmaker benadrukt dat deze afgestudeerden verloren gaan voor de Nederlandse kenniseconomie. En dat is nieuws op dit moment. ADB ah nee, verkeersinformatie. Het valt nog mee met de avondspits. De opvallende files die zien we vooral buiten de Randstad. Op de A27, Breda richting Utrecht, tussen Oosterhout en Geertruidenberg 8 kilometer, staat daar een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Omrijden kan via Dordrecht over de A58 en de A16. Op de A50 Arnhem richting Os is het al behoorlijk druk. Daar staat voorknopend Ewijk 5 kilometer. En de A58 Breda richting Vlissingen. Voorknopend Zomerland 2 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Moll. Ja, goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... met zo direct radio-dj Fernando Halman over nederhiphop. Want gisteravond zijn de State Awards, prijzen voor hiphoppers, uitgereikt. Frits Barend gaat het over sportieve hoogte- en dieptepunt hebben. En u kunt daar allemaal op reageren door ons te twitteren. Hashtag VML. We lezen ze altijd met belangstelling. En u komt ons bekijken op de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. We deze zomer op de website van tijdschrift Elsevier al lezen hoe schrijver Leon de Winter zich niet kon voorstellen dat kickbokser Bader Hari, bij sommigen beter bekend als de man die niet weet dat een lunchstand waar je een broodje kan eten onder de noemer horeca valt, zich schuldig heeft gemaakt aan het beschadigen van andere mensen. Deze week was het opnieuw raak. Uh, na zijn onvoorwaardelijke steun aan Moskovits was het voor de winter blijkbaar deze week hoog nodig om ook zijn adhesie te betuigen aan de kickbokser Hari Bij ons aan tafel de echtgenote van de heer de winter, Jessica Deurlacher. Uh, welkom. Dankjewel. Mevrouw uh, Deurlacher, om even een beeld te schetsen van de huidige situatie, ja. hoe gaat het momenteel met Leon de Winter? Nou, naar omstandigheden gaat het redelijk met Leon. Naar omstandigheden. Welke omstandigheden? Nou ja, als je weet dat hij met één setje handboeien om zijn pols rondloopt. Leon de Winter loopt met een setje handboeien rond. Wat hoor ik nou, mevrouw Deurlager? Ja, uit solidariteit, met die Harry. Hij zegt, hij zegt tegen mij, Leon ja. zegt tegen mij... Geef mij je vijftig tinten grijs werkzet. Ik keten me aan hem vast. Ik mm. laat hem niet vallen. Mm, mm, mm. Maar dat is niet gelukt, dat uh, vastketen. Nou, kijk, moet je luisteren. Kijk, Marie ja. moest terug de cel in. Mm. Omdat hij dus niet wist wat onder horeca viel. Ja. En toen kon Leon niet meer bij hem komen... om mm. zichzelf aan hem vast te ketenen. Ja. Toen wilde Leon zich aan de tralies vastketenen... maar mm -hmm. daar staken de gevangenisbewakers een stokje een voor, voor. En zodoende kwam Leon de volgende dag weer thuis. Ja. De, de volgende dag? Wat had hij in de tussentijd gedaan dan? Hij was er al die tijd geweest. Hij had aan die gevangenisbewakers gevraagd. Weten jullie wel wie ik ben? En toen? Toen hebben ze 14 uur lang geraden, die bewakers. Hm? Nee. Niet één keer goed. Eén nee. keer bijna goed. Toen zei één bewaker Harry de Winter. Ach. Toen zei Leon nee. bijna... Toen zeiden ze Harry van de Albert Heijn-reclame... Mm. en daarna Rachid van de Albert Heijn-reclame, enzovoort, enzovoort. Ja. En dat was om een uur of drie s'nachts. Ja, en heb, hebben ze het uiteindelijk wel goed geraden? Nee, helaas. Nee. Leon moest zelf zeggen wie die was. Ja. En toen hij zijn naam zei, zeiden de twee gevangenisbewakers... boeien. Ja. En toen dacht Leon, nou slaan ze me in de boeien. Nou moet ik bij Bader in de cel. Nee, toch? Nee, maar ja, dat wilde hij. Hij wilde ja. heel graag nader bij Bader zijn, maar hij moest juist vertrekken. Ja, nou, kijk, mevrouw Deurlacher, uh, laatst was Leon de Winter hier bij ons in de uh, uitzending ja. En toen vertelde hij het verhaal dat hij uh, met u een fietstocht aan het maken was door de Duinen. Ja. En dat u toen uitgescholden uitgescho uh, werd voor kut. kut ja. ja, klopt. Ja. Door iemand. Ja. En uh, dat uh, Leon de Winter zoiets had van: nou, uh, ik zou die man wel willen doodslaan. Ja. En dan mijn vraag is: is dat niet uh, wat ze bindt? De neiging om iemand te willen doodslaan? Nou, ik zit juist te denken, misschien is Leon gewoon verliefd op Bader Harry. Mm -hmm. Ja, maar kijk, ik wil ook wel eens uh, tien keer per dag iemand doodslaan. Maar dat doe je niet, eh? hè? Kijk, en deze twee heren willen er echt werk van maken. Begrijp nee, je nee, ik, ik denk echt dat Leon, en dat vind ik ook heel erg ja. om te zeggen... ik denk echt dat Leon een soort van verliefd is op Bader Harry. Maar kijk, ik heb een stukje uit de column, hè, ja. van Leon. Okay. Moet, je luisteren. Le le Moet je luisteren. Dus ja. het komt uit de column van Leon. Vorige week vrijdag werd Bader uit voorarrest ontslagen. Ja. Hij had me op de eerste zittingsdag, toen hij de rechtszaal binnenkwam, kwam... toegeknikt. Ik had teruggeknikt. Hij ziet er goed uit. Hij is slim. Nou, zo schrijf je alleen maar over iemand dat je je heel erg aangetrokken voelt. Ga gaat het, mevrouw Deurlach? Ik ben groot. Gerust. Ik heb jarenlang, wat zeg ik, inmiddels decennia lang... een buitengewoon stabiel, goed en gelukkig huwelijk gehad. En dan moet ik op deze manier vernemen dat meneer zulke gevoelens koestert... voor iemand die en man is, en veel jonger dan ik... en die ook nog Badder heet. Daar gaan ze vast straks schapjes over maken. Badder en Leon ja. samen in bad. Uh, mevrouw Deurlacher, het zal toch zo vaak niet lopen? Oh nee, ze knikken naar elkaar in de rechtszaal. Leon noemt Badder een parel En ze willen aan elkaars onderbuik ruiken. Tot slot. Uh, misschien heeft u er wat aan als ik het volgende voorlees. Dit komt ook uit zijn column. Ja. Alles in deze zaak is niet wat het lijkt, vanaf het begin niet. Zo, hé. Slecht, zeg. Ja. Wie heeft dit geschreven? Saskia Noord? Kluun? Connie Palme? Winnie de Poe? Een dubbele ontkenning. Wordt waarschijnlijk niet bedoeld, maar het staat er toch? Ja. Eigenlijk staat er, alles in deze zaak is vanaf het begin wat het lijkt. Zie je? Leal is verlieft. Ach, oh mens. Padre. Kan jou wat nou toch schelen? Kijk, Moscov is weer vrij gezellig. Ga je daar toch heen? Hm? Dan Wallis de Vries, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. Ik noem het namen. Fresco, Yellow Claw, Ronnie Flex, Nouveau Rich. En er gaat waarschijnlijk bij heel veel Radio 1-luisteraars nog geen lichtje branden. Dat zijn de grote winnaars van de State Awards. Uh, die zijn uitgereikt in Rotterdam. Prijzen voor de beste Nederlandse hip hop Act. Dus hebben wij voor u een spoedcursus hip-hop voor dummies... middels Fernando Halman. Hij is radio-DJ bij de ochtendshow van Funix. Welkom, Fernando. Eh, en ook aan tafel natuurlijk onze eigen DJ Frits Barond... die natuurlijk alles weet van hip-hop. Alles. We gaan eh, zo direct van jou de sportieve hoogte- en dieptepunten horen. Maar het is Wel fascinerend hoe die Nederlanders daarin uh, gloriëren. Want die dat die is het geval, toch, Fernando? Wij zijn heel goed in hip-hop? Ja, we zijn, heel, we zijn goed in een heel hoop dingen. En house ook. Ik bedoel, als Aoko, je kijkt, ja. uh, op dat gebied uh, veroveren de wereld. Uh, ja. Nicky Romero heeft uh, onlangs een plaat opgenomen met uh, Rihanna. En zo zie je dat Air Jack met Pitbull ook het een en ander aan het doen is. En ook weer een plaat heeft met Chris Brown. Dus ja, het gaat goed. met Daar de... moeten we het van hebben als het om de economie gaat. Ja, eigenlijk. sowieso. Zo ja. zijn gisteren die State Awards uitgereikt. Wat, wat betekent dat? Hoe belangrijk zijn die prijzen? Nou, de, um, nou je moet eigenlijk zo zien... Uh, wat het Amsterdam Dance Event is voor de dance. Dat is zeg maar uh, de Buma Rotterdam Waar de iets, was. Dan, Nee, hij was, was hier hij niet dan? Niet dat ik weet. Maar, oh, nee. Uh, nee, maar het, het, het bijzondere aan, aan dit hele gebeuren is... het is gewoon een, een, een award moment. Ik was gisteren ook bij het radiogala in Hilversum. Dus ik was op twee plekken tegelijk. Zo, ik, heb geen twee, ik heb geen tweeling. Maar, Ze noem je ook wel Jezus. Nou, Hans Klok misschien. <laughs> <laughs> maar maar uh, ik was op een gegeven moment... Op nou, ik was eerst bij het radiogala en toen ging ik op een gegeven moment... naar de Stade Awards. En om een antwoord te geven op je vraag. Uh, het bijzondere aan zo'n awardshow is van... Uh, collega's die komen bij elkaar en die kunnen gewoon met elkaar praten... En en, en, en ja, de passie wordt gedeeld voor hetgeen wat je, wat je geweldig vindt. Wat je deelt. Ech. Urban muziek. Alleen daarom al, vanwege die uitwisseling zeg jij, is, is het belangrijk. Grote winnaar was Fresco. Hij haalde de award voor beste album en beste artiest binnen. En hij klinkt zo. Welkom in de Fresco Show. Nou, iedereen op het plek. En niet lachen. Iedereen opgeflikkerd. Ik ben alleen maar pessimistisch. Zoveel optimisme. Want ik zit al helemaal kloten leven naast de pottenpisten. Zo ongeveer. Welkom in en de Fresco Show. Iedereen opgeflikkerd. Uh, Venaldo, uh, Fresco, wat is het voor jongen? Nou, Fresco is een uh, Antilliaanse jongen. En uh, die staat onder contract bij Top Notch. En zoals je net al heel mooi zei, hij nee, wie, heeft uh, bij wat? twee. Ik bij? ben bij top, top Notch. En wat is dat is top een, no een hip-hop label. Ja. Dat okay. is zeg maar het is het ja. hip-hop label waar ja. je zou willen zitten. Waar je onder contract zou willen staan. Als je een rapper zou zijn. Okay. Dus daar als je daar een soort Dan is Motown, wijs ja, van ja. spreken. Dan wil je gewoon ja, zijn. Ja, oké. Heb je dat? Oké, man, oké, okay, man. Okay, man. Okay, man. <laughs> yeah, we got it. En nog oh, even man. plaatsen, Fresco? Ja, nou, nou Fresco is een. Is een uh, hij komt uit uh, Eindhoven. Uh, het bijzondere aan deze Ik man is. Zachte G. Uh, het bijzondere aan deze man is. Hij heeft een. Nou ja, aan de ene kant wordt hij gezien als een lolbroek. Want hij komt af en toe met. Uh, met, met grappige teksten. Maar ook met. Uh, ja, persoonlijke, emotionele teksten. Nou, het heeft dus twee kanten. Hij heeft ook een, een uh, alter ego. Hij Gino Peter Mai. En die komt ook af en toe naar voren. Een alter ego hebben we eigenlijk allemaal. Maar alleen hij speelt een beetje ermee. Het bijzondere aan het hele gebeuren is. Hij kreeg dus gisteren twee awards: ja. Voor uh, beste artiest en beste album. En het mooie daarvan was. Er kwam ook nog eens een Jamaikaanse artiest naar de uh, Stegenwoord. Namelijk of a Shaggy, Boomba Stick. Hey, en die hey. kennen we allemaal hey. toch? Hey. Ja, zelfs hier bekend. Toch een nou. gemiddeld hoge leeftijd. Maar nou, goed. Die, uh, die was erbij. Die, die heeft hem Een gekrengd. grote hit met ja. de, in de jaren negentig met de ja, nog We gaan nog even door om, ja, om mensen, ja. Radio ja. en luisteraars een beetje kennis te laten maken. Want Beste Single en Beste Video gingen naar een collectief... van Yellowclaw, Mr. Polska en nog een paar rappers. Even een stukje. Jouw bel, is Dat klinkt alweer heel anders. Wat, ja. zi wat zingt hij precies? Nou, ja, Bill is een Krokobeil. Nou, kijk, ik, ja, nee. ik, denk, ik denk dat de radio 1 luister nu denkt. Oké, okay, wat hebben we nou weer? Uh, nou, het bijzondere aan deze plaat is. Het wat is uh, zingt Heb ik, Jouw bill is een krokobil. Jouw bill is een krokobil. Ja, hap, hap, ja. hap. hap, hap. Ja, ja. Soms zie je toch wel iets en dan denk je, hmm, maar je ja. zegt het niet. Nee. Nou, dit zijn de hedendaagse gedachten die dan heersen. Ja. Dan, jouw bill is een krokobil. En het speelt, uh, ja, spreekt echt tot de verbeelding. Als je de videoclip ziet, dan is het ook. Ik kan je een voorstellen deze... dat je wil happen. Ja, dan wil je happen. Ja, maar wat zijn dat? Wat nou, zijn is, nou eigenlijk is, jouw de Jouw bill is een krokobil, Er zit alles in wat je kunt voorstellen daarbij. Het is moderne politiek. Ja. Wat zijn de thema's van die rappers nu? Is dat nog altijd ja, ook veel geweld en zo? Dat nou, nou, nou, kijk, dat, dat, dat is heel mooi dat je het uh, uh, aankaart. Want heel vaak wordt um, hip-hop verweven ja. en gezien als iets dat te maken heeft met geweld. Maar ik denk dat mensen heel vaak zijn blijven hangen in wat er vanuit uh, Amerika is gekomen. Als je gaat naar de jaren ja. 90, Tupac en Biggie, Boom, Boom. Ja, maar dat lag iets, iets, iets ingewikkelder en gecompliceerder. Hier komen ze gewoon, je... gewoon uit Wassenaar en, en, en noem maar op. En dan uit Amsterdam. -Zuid. Anders, kijk, kijk oh. hip-hop hip en muziek is sowieso een uiting van. Van je emotie. Ik zeg altijd: een album van een artiest is het dagboek van een artiest. Wat je op dat moment voelt, zeg je. Nou, rap is ritmisch woorden op beat uh, voortbrengen uh, om het over zomer die over te. Het uh, kan over van alles gaan. Ja, het kan over alles gaan. Het kan over bloemetjes gaan. Het kan heel vrolijk klinken. Maar om, ik zag nou, het van gaat Fresco. bloemetjes. Ik, nou, ik, <laughs> ik zag een, een uh, clip van Fresco ja? waarin hij zichzelf als hond had verkleed en hij werd. Nou, uh, het was heel heftig, gewelddadig. Hij werd misbruikt, mishandeld door Theo Maas als bewaker. Ik vond dat nogal heftig. Ja, maar dan zeg je het al: Theo Maas, dat is een beetje een cabaret en uh, comedy. Yeah. Dus je moet ook met een knipoog naar kijken. Niet al, maar dat is wel voor kinderen ziet. vanaf tien, toch? Ja, nou, maar kinderen van tien is hier nog meer hoor. Ik bedoel, oh. Op YouTube kan je alles vinden. Op Google ja. vind je alles. Google is waar, the worst he? enemy. Uh, ik bedoel, als je I moeder zegt niet kijken, dan zeg je, ja, Google oké. Okay. Oké, okay, maar het is dus niet het enige thema uh, geweld. Nee, en, nee en ik bedoel, ik laat me een mooi en goed voorbeeld ja. geven. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, Gers Pardoe, iemand waar ik heel veel respect voor heb. Een man die op een gegeven moment. Heeft laten zien dat je door middel van rap iedereen kan raken. Een Guus Meeuwis die op een gegeven moment denkt... wauw, en, en je versmelt het samen. Die man staat op een gegeven moment in een PSV-stadion... en die kan iedereen dus betoveren met... ik neem je mee. Hey, hey, hey. Ja, ik ja, denk, ja, ik, iedereen... Al, al, al ken je het nummer niet en je hoort hem één keer, denk ik, naast nou, ze meezingen. Maar ja. dat is geniaal geschreven. Maar dat ja. zeg je nu, maar die Gers Bardoel, die was overal ingenomineerd. maar die heeft geen enkele prijs gewonnen. Die ja, wordt maar, niet echt als een goede rapper gezien. Nee, nee, maar een, een, een, uh, je kwaliteit is niet verbonden. Het staat sowieso nooit verbonden aan een prijs. En Een prijs is hetgeen wat je krijgt op basis van de mensen die op je stemmen. of een vakjury. Ik denk, het kwaliteit spreekt voor zich. Als jij elke keer aan het optreden bent. en mensen willen je aanhoren, je trekt geen lege zalen. Dan, ben je, ja, Dan doe je wel iets goeds, nee. Dan nou, toch, toch even wat. Die, die jury goed vond. De beste groep was namelijk Nouveau-Riche. Ja. ja zeg maar Ik zie mensen nu heel moeilijk kijken. Van, wat is dit? Het is geen Tchaikovsky-meets <lacht> hip-hop. Nee, wat het eigenlijk is, um, niveau riche Het is een nieuwe sound, uh, geproduceerd door uh, Boas van de Beats. Boas is zeg maar het brein achter. Hij, hij maakt een mix tussen uh, dubstep, hip-hop... Uh, R&B en alle gekke stijlen doorheen. Alle hip-hop stijlen die er zijn. Nou, nah, niet uh, los oh. van hip-hop, maar ook uh, ah, grappen. Gooit die er ook, ook. Ja. doorheen. Doem, doem, doem, doem. Dat ken je nog wel van vroeger? Of, nou, doem, maar, doem, doem. Ja, dat deden nah, we ook. Ja, <laughs> op de buurman die <laughs> Cat klopt. Ja, ja. Nee, maar um, uh, het mooie aan deze sound is... dat zal ik even nog even uh, nog yeah. breder trekken. Die, die, die producer van deze plaat... die is ook nog uitgeroepen tot beste producer. En daarnaast werkt hij ook met internationale mensen. Diplo is een bekende Amerikaanse producer... Die, die met heel veel mensen werkt zoals Pharrell... En dat op. ze Nederlandstalig vooral uh, uh, schrijven. Hè, teksten. Dat is geen belemmering om ook internationaal uh, te werken. Nee, nee, nee, nee, nee. Bedoel... Ze hebben wel allemaal een boodschap, geloof ik. Hè? Nou, ik denk uh, bij Nufor Reach uh, wat ik mooi vind aan die gasten is... Uh, ze genieten gewoon van hetgeen wat ze aan het doen zijn. En ik denk... Bij muziek maken dat is het mooiste wat je kan hebben. Ik bedoel, als we, als we teruggaan naar Boudewijn de Groot, hoe ben je bent van. van Maas en Wal. Dan heb je toch het gevoel. Ik ken je kent die, die klassiekers. Man, uh, ja, ah, dat, dat, dat, dat, dat is de juiste toonhoogte. Nou, ik ben ook de Noise of Holland bij deze. Nee, doe niet meer aan een Dat zou echt fout aflopen. Maar, maar, maar het gaat om de overtuiging en het enthousiasme. Over de overtuiging. Ik vind de overtuiging mooi. Ik uh, maak niet in de wie je luistert naar uh, Gloria Estevan van de Conga, tot de wie ever. Het gaat om de manier hoe iemand een plaat op. Bijvoorbeeld, uh, Fris, wie, wie is jouw favoriete artiest? Tot slot. Uh, also Joe Cocker, bijvoorbeeld. Joe Cocker. En, en wat vind je zo bijzonder aan Joe Cocker? Zijn stem, zijn performance en ook zijn maatschappelijke betrokkenheid. Nou, een mooie plaat van hem. In that woman. Ah, that... Nou, die is op een gegeven moment uh, gecoverd. Maar dat is door... geen hip-hop. Nee, maar die is wel door uh, Dr. Dre gesampled. Dat ik Dus gemaakt. het komt allemaal Keller weer voor de terug. Het, het, ja, het is ook Mag nog een kwestie van, van en... cultuuroverdracht. Uh, heel kort, want we maar moeten jou, weer naar, jou, jou, naar jou, muziek nou, live Hal, hier. Helden, ben jij familie van de vermoorde Hongballer. Ja. Dat lijkt me zwaar. Ja, zeker. Ja. Wat, zo. wat is jouw relatie? Je weet, er is een honkballer vermoord als ja. zijn broer in Rotterdam. Rotterdam. Ja. Een... Het is een verre, een verre neef van me. Ik heb hem niet zo goed uh, gekend met mijn grote familie. En um, ja, toen ik het hoorde, was ik echt ja, was diep ontroerd. Want ik zou op een gegeven moment ook zou een familiereunie komen. En dan zouden we bij elkaar komen. En dan hoor je zoiets. En dan, ja, dat is wel een, uh, is wel een mineur in je leven. Het is een groot drama in zo'n familie. Ja. Eigenlijk ook niet een vraag waar je heel kort op kan antwoorden. Nee, ik zou hier nog uren met je over kunnen praten. Ja. Maar dan heeft hij, ja. Dan... ja. Sorry, andere keer, sorry. Andere keer. Sorry. Bij oh, deze spreken we af dat we dat misschien een andere keer je nog kan me kunnen me doen. Ik ga hem altijd bellen of okay. uitnodigen. Om... Dank voor in ieder geval ook je hip-hop college. Ja. Wij gaan weer naar heel andere muziek luisteren. Vanuit België, de Fan -get. Whatever I recall the moment, the phone rang in anger. Oh no, you went away for a weekend trip. Never came back home again, I'm so afraid. Look what you've done, wanna kiss you in the rain. Stuck in a sleep. Without a dream Wanna kiss you In the rain Fuckin' eye on the nurses They brush your teeth In the middle of the night You're the bony king now Locked up in your paradise I'm so afraid Look what you've done Wanna kiss you in the rain Stuck in the sleep. Where are the trees? Around the river sticks, don't be afraid of things to come. Wanna kiss you in the rain? Don't be afraid of things to come. Wanna kiss you in the rain? Gone is your mind, left us behind. Wanna kiss you in the rain? Start on a trip on river sticks. Wanna kiss you. En Jets met TV. Sport met Fris. Frits Hoofdredacteur van het blad Helden. En ook aan tafel nog Fernando Halman, DJ Sportief. Ik kijk. <laughs> ik, ik, heb al, ik, ik sport hier om de hoek. Althans, ik ben twee keer in het jaar geweest. Dus ik, uh... Dat is een fitness... Uh... Ja, fitness. Ja, ja. Dus ik kijk naar mensen die sporten. En, ja, ik... Daar geniet je van. Ja. <laughs> ja. Frits, jouw toppers. Het ja, dat is een week. sport die vernaam ongetwijfeld zullen aanspreken, het schaatsen. Richard Isma was ooit toen. Daar keek ik ooit ja, naar. Ja, de laatste naam. Vorige, vorige eeuw, eeuw ja. dat bedoel ik. Dus ik. Uh, totaal in de docht, Maar help okay. me alsjeblieft, help me. Nee, ik zeg. Het, vorige week startte het schaatsseizoen. En uh, ik was ontzettend onder de indruk van de wijze. waarop Sven Kramer weer is teruggekeerd. Hij won de 5000 meter zoals hij hem wil winnen. Maakte rondjes van 30 en 29 of er niks aan de hand was. En wat ik vooral heel goed vond. zijn beslissing om niet te starten op de 10 kilometer. Dus ik voorspel 2 tot 3 gouden medailles volgend jaar. bij de wereldkampioenschappen in het mediterrane oord Sochi. Want het is dat is een mediterraan oord met palmbomen. En daar zijn de winterspelen. Ja, dat wordt van Hij gaat daar uh, medailles halen. Hij gaat daar medailles En als hij zo verstandig is om de 10 kilometer daar te lopen... zoals vorige week vrijdag, dan gaat hij medailles halen. Okay. Dan top 2 het beleid van Louis van Gaan met de keepers. Hij is zeer consequent in het opstellen van de mensen in vorm. Uh, een paar weken geleden passeerde hij, ik ken het voor meer... voor Jeroen Zoet van RKC. Maar toen was het de derde keeper. Ik vond dat een rare beslissing. Nu moest hij een eerste keeper kiezen. En wat doet hij? Hij kennis vermeer. Ja. En terecht, want Kenneth vermeer heeft in de Champions League op het allerhoogste niveau geweldig gekeept. Uh, dat betekent dat wij nu in Nederland vijf keepers hebben, waarmee we makkelijk naar het wereldkampioenschap kunnen Luxe. gaan. Vermeer, Krul, Vorm, Stekenburg... en ook nog Veldhuis, die bij Vitesse goed doet. Daarom alleen, al zijn we veel sterker dan Engeland... want daar staat die krabbelaar hard op doel... die bij Manchester <laughs> ja, City. Dus daar winnen wij daar altijd van Engeland. We het vast nog over hebben, denk ik. Ja. Zo. Ja, maar als, okay. we, maar heel kort een vraag. als ja. we kijken naar de uh, opstelling... bijvoorbeeld, ja. ik hoor van iedereen dat, uh, dat ze niet echt blij waren... met uh, de keuze voor Kuit. Ja, daar ga uh, ik er straks over hebben. Okay, heel goed, okay. dus je hebt er wel verstand van. <laughs> ja. Maar goed, de absolute top deze week... was natuurlijk die omhaal van uh, Slatan Ibrahimovic. Het is echt... Ik heb zelden zoiets moois gezien. Slaat een volle kant tijdje. Hij begon zijn internationale carrière bij Ajax. Elf jaar geleden in 2001. We hebben het over voetbal nog steeds. Over voetbal. Ja, ja. Nou ja voor de mensen die het niet weten. En hebben. ik weet nog heel goed. Het was op 26 juli 2001. Het Amsterdam toernooi tegen AC Milan debuteerde hij. En ik zat te kijken naast het grote kennishoog van Nederland, Johan Cruijff. Op televisie was het. Ik keek televisie bij hem. En hij zegt na tien minuten: een nieuwe van Basten. Zo. Dus ik dacht, nou, dat zie je snel. Daarna ja. heeft hij het heel moeilijk gehad, slaten. Er waren echt mensen die zeggen... liever van gisteren dan vandaag verkopen, weg met islam. Omdat hij ook zo lastig was. Ja, nou ja, ook omdat hij geen indruk maakte, Althans, op die niet-kennis. Ja. En Kruijf zijn meteen als een nieuwe Van Basten. Daar heeft hij toch een bepaald oog voor. Nou. Het gekke is, hij heeft daarna een geweldig carrière gemaakt. Ging naar Inter Milan, de AC Milan. Uh, onlangs maar hij is ook bij Barcelona geweest. Het Barcelona van Guardiola, een zoon, voetbalzoon van Kruif ook. En Kruis zelf. En daar is hij mislukt. Ging niet goed, ja. Hij klikte niet met Messi. Hij is het aan van Messi is het ideale schoonzoon. Ze hebben hem voor 80 miljoen gekocht. Want ETO zat in die deal ook. ETO ging naar Inter Milan. Sneijder, afgelang bij Real Madrid, ging in Inter Milan... En dat jaar won Inter Milan won de Europa ja. Cup. En Barcelona won hem niet. Ze werden uitgeschakeld door uh, Inter Milan. Ging niet goed met Sciora. Nee, hij ja. klikte niet met die, uh, met die Messi. Het kan ook wel kloppen. Hij is natuurlijk de avant garde de ideale schoonzoon Messi. Zeg maar slaat hij dus een beetje René van der Grijp onder de analytici. Want, want het gaat nu dus over die wedstrijd ja. Zweden? Afgelopen ja. woensdag Zweden-Engeland. Ja. Uh, hij heeft er al drie gemaakt. Ze had drie-twee voor uh, Zweden. Alle drie door hem gemaakt. En Hart, die ik net al noemde, kopt een bal een beetje slap weg. Zoals Hart dat altijd doet. Ik dacht dat het 50 meter was. was 50 meter van het doel. Die bal hangt in de lucht. En slaat hem besluit meteen om een omhaal te maken. Met zijn rechterbeen. En die bal verdwijnt net onder het Latijn doel. Een wereldgoal. Uh, dat heet in... Wij noemen dat de omhaal. In Engeland heet het bicycle kick. Oh. Ik heb er vandaag aan waarom dat komt. Omdat je met fietsen, dat weten alle Nederlanders wel... ga je met je ene been voorwaarts... en dan ga je met je achterbeen, andere been achterwaarts. Oh. En dat vind ik een Daar hele leuke Daar Daarom ja. is het een bicycle okay. kick. In Duitsland heet het <laughs> valruiktier. Dat is een achterwaarts, een achterwaarts valschot. Ja, okay. En in Spanje heet het chilena, de omhaal. En dat komt omdat de Zuid-Amerikanen... Uh, in de jaren twintig de eerste waren die de omhaal uitvoerden. Oh. En het was een chileen die de eerste had. En ik vind ik ook wel leuk, het is echt Zuid-Amerikaans, die omhaal. En daarom heet die in Noorwegen de Brassepark. <laughs> en Brassepark staat voor Braziliaans God. Oh, die het en ik vind, dus ik nodig de luisteraars naar de AFRO vrijdagmiddag live aan... Twitter even naar. Uh, een mooie originele naam. Zoek een leuke naam voor de omhaal van Slater Ibrimic. Dat wij af zijn van het woord omhaal. omhaal. omhaal Hashtags niet. Afro bij dit. VML. Ander ja. woord voor omhaal. Heb je hem gezien trouwens, Fernando? Dat fantastische doelpunt? Nou, op, ik heb uh, de naam Ja, Google. Ja. Ja. Google is mijn ja. best friend. Ja. <laughs> ja. En? Nee, ja. maar het is, wel, het is wel zo. Kijk, wat je ook heel mooi zegt van uh, Messi. Ik heb ooit begrepen van Cruyff... dat hij zegt van hij komt van een andere planeet. Ja. Is Messi echt zo goed of komt het omdat hij onderdeel is van een geweldige nee, team? Met name het, die het, in het, yes. Ja, nee, het is eerst Messi. En daardoor zijn Xavier Nieste ook zo verschrikkelijk goed. Maar eerst heb je Messi nodig. Maar kan hij ook zonder deze twee toppen? Ik vrees dat hij het ook zonder deze twee kan. Maar hij speelt niet zo goed als hij voor Argentinië. Nee, nee, maar dat gaat nu beter worden. Argentinië begint nu. Maar daar heb je gelijk En Hij heeft ook wel die spelers nodig. Dat is Slatan ook. Het nadeel van Slatan, het lot van Slatan, is dat hij met tweede voetbalt. En daar heb je natuurlijk geen Xavier Nieste, snijders van de vaart. Je hebt nog twee minuten voor de flops. De flop is dat de FIFA bekend heeft gemaakt dat de doelpunt van Slatan niet meedoet voor het van het jaar 2012 want de termijn is al gesloten, half november. Ja, hoe achterlijk kun je zijn? Dan Nederland-Duitsland. <laughs> waarom speel je die wedstrijd? Ik was bij de opening van het ITFA. Ik heb niks gemist. Heb. Uh, van Gaal zegt altijd, de Champions League is een gedrocht. Hij vindt dit soort wedstrijden fantastisch. Gedrocht, doen we het niet meer. Iedereen zegt het ook af. Saaie wedstrijd. Was het. En dan vind ik het, uh, flop 1 is, waarom hij heeft kuit opgesteld... omdat hij een spits had, Die moest af zet, terugzakken. Dan had je Siem de Jong moeten meenemen. Die heeft tegen de City laten zien hoe goed hij dat kan... Terugzakken naar het middenveld en dan in de spits. Maar nog gekker is dat Klaas-Jan Huntelaar was afhankelijk de eerste spits. Nu ineens derde spits. Hij zegt: Klaas-Jan was niet in vorm, zei hij op Nieuwsport, voor de wedstrijd. Er is iets mis tussen Van Gaal en Huntelaar. Kortom, er zit een goed verhaal in de relatie tussen Huntelaar en Van Gaal. Volgens mij hoor ik iemand ja roepen. Jij, wat zou er achter zitten? <lacht> nou ja, ik begrijp het niet. Eerst is hij eerste spits, dan is Van Persie zegt af, dan gaat Kuit ineens in de spits. Terwijl Kuit zijn wat derde spits is. Was... Ze hebben ruzie. Er is iets gebeurd. Huntelaar lacht niet goed tijdens het EK in uh, Oekraïne en Polen, en misschien heeft... Van Gaal iets gemerkt, dat stelt hij hem niet meer op. Maar er is iets mis tussen jullie twee. Want hij is in, ik zie hem elke week voetballen bij Schalke. Hij is niet minder dan drie maanden geleden. Mist jij hem, Fernando, Huntelaar? Nou, ik vond het wel bizar. Want ik zag op een gegeven moment Kuit spelen. En ik had het, het, het gevoel dat hij niet meer uh, de Kuit is van een aantal jaar geleden. Nou, kuit speelt wel redelijk hoor, op dit moment in uh, Turkije. Maar Kuit is. In Turkije, maar ik ja, bedoel als hij bijvoorbeeld voor Nederland moet spelen tegen, tegen Duitsland. Heb ik zoiets van: we houden ons in. Ik weet niet wat het is. Nou, als we tegen de Duitse spelen. Fernando, dan... je hebt verstand voor voetballen, <laughs> dan geven we onze tactiek niet prijs. Nou ja. Ja. We zullen zien of het, of het klopt. En net ja. wat het staat dan ongetwijfeld mag en ik aannemen toch wel een keer uitkomen. voor de omhaal. Een andere woorden voor omhaal. Hashtag AfroVML. Frits Barom, dank je wel. ook dank voor je spoedcollege hiphop. direct gaan wij praten over de nare situatie op dit ogenblik in Israël. Ja. En de Gaza-strook. En Bert Brussen natuurlijk. Tot zodra Afro. Mekoni Award...